8 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De wilde staking van de bagageafhandelaars op Brussel's airport... het vroegere zavond te verlengd tot morgenochtend 6 uur. Sinds donderdagavond zijn al zo'n 200 vluchten geannuleerd. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner... klaagt voor structurele onderbezetting, slecht materieel... en zegt ook dat de veiligheid in het geding is. De meerderheid van de Ieren wil dat het verbod op godslastering uit de grondwet wordt geschrapt. Uit een exit poll van een referendum daarover blijkt dat 71 van de Ieren voor de verwijdering van het grondwetsartikel heeft gestemd. In de Ierse grondwet staat nu nog dat mensen die God beledigen kunnen worden vervolgd. In Nederland was het tot 2014 wettelijk verboden om godsdienstige gevoelens te krenken. Een automobilist die gisteravond doorreed na een dodelijk ongeluk in Eindhoven... heeft zich gemeld op het politiebureau. De verdachte wordt door de politie verhoord. Gisteravond rond 10 uur werd in Eindhoven een man aangereden... die naast de weg liep. Hij overleed aan zijn verwondingen. Vermoed wordt dat het slachtoffer een Roemeense vrachtwagenchauffeur is... die zijn vrachtwagen op een pechvak naast de weg had geparkeerd. In Marokko wordt dit weekend de klok niet een uur teruggezet. De Marokkaanse regering heeft op de valreep besloten om per direct het hele jaar de zomertijd aan te houden. Omdat uit onderzoek is gebleken dat mensen vervelende gevolgen ondervinden van het verzetten van de klok. Komende nacht komt er in Europa een einde aan de zomertijd. En ook in Nederland speelt de discussie over het twee keer per jaar verzetten van de klok. Sinds de Europese Commissie heeft voorgesteld dat lidstaten daar zelf over mogen beslissen. Mejan Bikker wordt waarschijnlijk de nieuwe lijsttrekker... van de ChristenUnie voor de Eerste Kamerverkiezingen. De partijtop heeft haar voorgedragen. Als de ChristenUnie-leden eind november op het partijcongres instemmen... met haar kandidatuur, wordt Bikker de eerste vrouwelijke lijsttrekker... voor de partij in de landelijke politiek, sinds 36 jaar. Het weer, buien vandaag, ook van tijd tot tijd zon. Het wordt een graad of 10. Morgen bijna overal droog en dan wordt het 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate.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 Wij hebben geweldige acties.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 Op de radio gooien, want dat was Donald Trump. Ja, die zei we moeten tot elkaar komen. Hè? Maar, maar hij? Dat... Ja, dus, ik, zal ik je nog een keer laten horen? We come ja. together in peace and harmony. We can do it. Ja, precies. Maar dat is een stukje uit een hele lange een stuk tekst. Wat, wat... Tirade, uit een lange tirade. Ja, ik heb echt bij elkaar moeten plakken, gewoon al die woorden. Hè. Anders had ik het niet ja, kunnen het niet krijgen. Het is de zaterdagmorgen. Hey, Goeiemorgen. Ja, ja, ja, ja, ja, Ik ben weer beter. Ja, hij is ik ben weer beter. Er... Vanaf vorige week donderdag ja? heb ik griep gehad. En uh, ik ben... Nou, gisteren werd, was ik weer een beetje. Weer de oude. Ja. Ja. Nou, oud ben je niet natuurlijk, maar gewoon weer het, het mannetje gewoon. Nee, ik ben wel wat ouder en wijzer. Ja, oké. Okay. Ja, en heb je ja. ook de grieppik gehaald dan? Want wij worden bijna verplicht. Ik werk natuurlijk in de zorg. We worden verplicht om de grieppik te halen. Ik wil het ja, niet hoor. Dat heb je op niet? zekere leeftijd, hè? Ja, ik, boven de 50 moet je me halen geloof ik. En als je in de zorg werkt. Want stel je voor dat je moet alles aansteken. Nou, ik denk alleen dat ze mij aansteken. Maar, maar Waarom wil je hem niet? Ik weet niet, ik heb altijd gehoord dat je er ziek van wordt. En ik ben zo'n boer van het platteland. Wat ik ken, dat uh, neem ik niet. Weet je wel. Uh, maar je bent wel bent erg bent bij, het, uh, bij het bekende. Ik ga niet zomaar een naald in mijn lijf prikken... om dan daarna even ziek te zijn. Het doet al ben je... jaren, hè? En ik ben eigenlijk... Mij mis je hier nooit, hè, want ik ziek ben. Nee, dat klopt. Nou, mis nee. je mij hier ook Misschien wel moet ik, ook, misschien moet ik mis Ja, nu. ik denk het wel, ja. ja. Je bent gewoon wat... Uh, de jeugd die heeft wat meer, die is weer beschermd opgevoed. Dus je kan nergens meer tegen. Ja, weet je, ah, ik, ben niet zo zo je ik ben niet zo beschermd opgevoed, hè? Nee. <laughs> dat, uh... Jij mocht wel gewoon met je vinger in het rol roeren en zo buiten. Ja, oké. Okay, nou, dat, dat je, je werd gewoon naar buiten getrapt. <laughs> je kijkt heel vies, je, je hebt iets met je uh, vinger. Hoef je billetje, Ja, oké. Okay. Nou, het is een week vol gebeurtenissen. Wat ons bijblijft, is dat twee ziekenhuizen gaan. Op de vlees ook gewoon. Ja, hè. Je ja geloof, geloof het niet. We ja. zitten denk Kan er daar nog meer gebeuren? Maar ja, dat is, komt door al die mensen die die griepprikken hebben genomen. Die ja. gaan niet meer naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis vind je. Dat, ja, dat is het gewoon. Dat is ja. het gewoon. We hebben ja, ja het van valt allemaal wel mee. We hebben 120 ziekenhuizen in Nederland, geloof ik. En 12 staan op de nominatie om echt zo van de kaart afgeschreven ja. te worden. Huppakee. Ja. En maar... het ziekenhuis was zo erg verouderd. Ja? Dat andere ziekenhuizen zoiets hebben. ja, ja We kunnen wel iets overnemen, maar ja, het personeel mag komen. Maar ja. voor de rest, ja, de oude rommel. Ja. Ja, nee, in Alkmaar heeft ook te maken met ons, ons ziekenhuis zo, dan verhuizen naar Heerengewaard, Moet je je voorstellen. <laughs> een groot ziekenhuis van Alkmaar moest naar Heerengewaard. En de gemeente heeft er gelukkig aangewerkt dat het toch in Alkmaar bleef. met je knurig natuurlijk. Het grote Alkmaar ziekenhuis is in Heerengewaard te vinden. Dat zou natuurlijk niet de oplossing zijn geweest. Maar waar... waarom niet? Precies? Nou ja, zeg, kom. Het hoort toch in Alkmaar? Ja. Dat is toch raar? Alkmaar is een dan Heergewaard. Ik, ik heb niks met Heergewaard. Stel je voor dat je dan weer een kind krijgt en die is dan geboren. Het is een Alkmaar maar die is geboren in Heergewaard. Dus dan is het eigenlijk een, dan is het geen Alkmaar meer. Nee, dat is wat mijn zoon is. Ook een Haarlemmer. Ja. Of officieel. Dat toch niet? Dat is toch het einde van de wereld. Maar ik, ik, was, ja. ik vond het wel aandoenlijk dat een van de mensen werd geïnterviewd voor het ziekenhuis. Ik werk hier uh, 40 jaar. Dus ik kom nog wel hard binnen. Ik kom net terug van vakantie. Ja, uh, uh, oh, hij is helemaal emotioneel. Het ah, is echt wel begroot. Ik heb je een lekkere vakantie achter de rug. Kom je, kom je daar kom je in terug. je werkbalig nee, ja. En dat je denkt van, what the fuck? Het is volstrekt onjuist. Dit is toch niet waar? Dat is wel en, waar. Die moeten al op vakantie hebben gezeten. Goh, ze hebben mijn salaris niet overgemaakt. Nee. Ik, ja, want uh, ze hadden geloof ik dat probleem al. Maar ik denk toch dat een hoop problemen... toch ook wel door de specialisten is... die zo gigantisch veel geld verdienen. Nou ja, en ze hebben te veel ZZP'ers in dienst, die kosten al klaar over ja. het geld. En ik zou zeggen, ZZP'ers eruit. En nou, nu hebben ze je wat spel met personeel natuurlijk, want hier geloof ik in ieder geval twee ziekenhuizen, meer dependansen misschien. Ja. Die zijn, uh, zijn klaar, dus die kunnen het personeel weer verdelen en kunnen ze ZZP'ers eruit werken. Ah. En is het de ASO? Ja, dat is misschien de ASO. Ja, Azo. vind ook wel weer zielig ja, Laten we het weer... eerlijk wezen. Ja? Uiteindelijk heb je. Uh, hoeveel ziekenhuizen heb je nodig? Ja, dat is Want de vraag. Dat, 45 dat... Eh, minuten mag je in de auto zitten voordat je er bent, geloof ik. Hè? Niet langer. Dat is wel lang. Dus uh, je moet soms echt heel hard rijden om het, het ziekenhuis te komen. Maar zou, zou het goedkoper zijn om, uh, uh, om dan uh, meer traumahelikopters in te zetten? En minder ziekenhuizen? Dat... Nou, is de een of andere wet van Emil, heb ik gehoord, niet van eenmaal Roemer, maar een of andere bekende Emil die heeft gezegd van als er een ziekenhuisbed wordt geschapen, dan wordt er ook, uh, komt er ook een patiënt. Dus als we minder bedden hebben, zouden er ook minder patiënten zijn. En ze hebben er onderzoek naar gedaan. En dat schijnt ook zo te werken. Okay. Dus minder ziekenhuis zou misschien be kunnen betekenen... dat we dan wat kritischer zijn met het opnemen van uh, patiënten. Ah. Uh, dat wel, maar ja. ja. Nou, ja is, dat, is dat een goede ontwikkeling? Dat is dan weer de vraag. Dat weet ik, ja, dat weet ik ook. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader een paar weken... of een paar maanden geleden in het ziekenhuis lag. Dat was toch best wel leur om hem ergens onder te brengen. Ja, precies. Ja. Maar als ze dan heel kritisch gaan zijn... gaan ze dan niet te lang wachten. Ja, nou, ja, ja dat, dat zou kunnen. Dus nou, we houden ons uh, behouden, uh, ja, we in de gaten. We zijn er nog niet uit. We zijn, we zijn er nog, nog niet uit. uit. Ja, we hebben nog geen beslissing kunnen nemen wat we gaan doen eigenlijk. Goedemorgen toebak I'm Oh, heb je naar buiten gekeken? Je hebt echt, eh, wat een dag ook gewoon, hè? Toebak leeft op deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. Nou, hoe, er waren echt wel wat buien vanochtend toen ik in de auto zat. Ik dacht ik: jezus, moet ik de auto langs de kant zetten? Is dat nog wel veilig om te Het ging echt heel hard. En ik kreeg nog ook geen wat hagelstenen. Ik dacht ik, nou, je hebt straks nog schade ook. Ik weet niet, maar uh, het was even heftig. Maar. Ja, ik vind het echt zo'n ochtend om lekker in je bed te blijven liggen. Ja. Radiootje aan. Precies, dat lijkt me een tot goed 15, idee. 10 En dan er lekker uit. Ja. En dan kan je wel op pad gaan. Dan heb je eigenlijk het beste wel gehad een beetje. Nou. Ja, het is uh, de zaterdagmorgen. Het is vandaag de 27 oktober. Natuurlijk hebben wij weer een stukje geschiedenis tot ons genomen. En uitgeplozen. Wat is echt interessant om te vertellen. Nou, dat hoor je straks in het tweede gedeelte. van het radioprogramma. radio -programma. En een stukje techniek. Daar is de jeugdwachtdeling voor. En natuurlijk uh, bejaardernieuws. Nou. <laughs> zeg. toch even maal. Rare berichten. Afdeling rare berichten. Afdeling rare berichten. Zo, het nieuws. dank u wel, hè? Ja. ja, ik hoor zo wel ook bij de bejaarden. Het is een bejaard nieuwsje. Ja? Dit weekend wordt de klok verzet, hè? Oh ja, Marokko. Maar Marokko verzet hem niet. Daar wordt de wintertijd per direct geschrapt. Waar? In Marokko. Kijk, die zijn gewoon koffer. meteen. Geen geneuzel. Kunnen wij dat ook doen? Ja. Dat zou Dus ze hadden dat eigenlijk al niet, denk ik dan. Dat ze gewoon niks doen. Ik weet Ja, mijn vrouw en kind komen vandaag uit Marokko. En dat, dat is een uur vroeger, zeg maar. Dus uh, straks staan we gelijk dan, morgen staan we gelijk. Ja, ja, ja. Nou, het is wel relaxed. Maar volgens de Marokkaanse regering blijkt dus uit hun onderzoek... dat mensen meerdere keren per jaar vervelende gevolgen ondervinden... van de overgang van zomer naar wintertijd. Ook zou de permanente zomertijd positieve gevolgen hebben... voor de elektriciteit consumptie, zodat de uur natuurlijk licht wordt gewonnen. Ja? Maar uh, Marokko verset meestal vier keer per jaar de klok. Twee keer voor de zomer en wintertijd. En twee keer in verband met de ramadan. Oh. Bijzonder. Ho, je let even niet op. Je denkt van hoeveel uur loop ik nou achter? Ja, uh, hele... als je, ze zetten gewoon de klok twaalf uur tijdens de ramadan. Zodat het alleen maar donker is. Ja, ik denk het ja. Oh. Oké. Okay. Ja, ja, ja als je met ramadan kan je er misschien een beetje... Dat is slim. Ja, kan je een beetje... Dan kun je gewoon blijven door eten, ik blijven... Doen, Ja, ik doe mee aan ramadan. Ja, ja. ja ja precies ja. dan zeggen maar tijdens de ramadan zeggen we twaalf uur ik mag je dan eten dan zit ik me snel een uur achteruit dan kan ik een uur langer eten nah. ja maar oh, nee, het, het is, licht zo gek. is met licht nee, maar dan soort, hebben ze, ze in niet. de zomer hebben ze de klok een uur vooruit gezet en dat laten ze zo en dan denk ik van dan heb je toch ook iets gedaan ik ik vind dat zo. want eigenlijk als je zegt van nou nu dit is de normale tijd nu morgen weer ja? als het in de winter hoort te zijn ja en dan denk ik van ja dan is het zomer is het gewoon een uur eerder donker ja nou oh ja, oké, okay. dan ja, is het ja, ja. om half elf donker. Maar het wordt wel heel vroeg dicht, man, soms. Ja, dat vind ja, ik. Geen, vond, dan kwam je uit de kroeg, dat vond ik aan het vroeger wel ja, heel bijzonder. Ik, ik hoorde en Dan denk je, ook oh, de zon vond ik, tot vond op. ik altijd zo vervelend. Dan fiets je naar huis ja? en dan hoorde je de vogeltjes al En dan ja, dacht ja. je, ah oh, ik ga weer maar een uurtje proberen te slapen ja, En dan ga ik mijn bed uit en ja, dan ben ja, ik de maar, hele dag brak. Het houdt je wel netjes, want dan denk je vanuit, ik moet naar huis voordat het uh, licht wordt. Oh nee, dat uh, je nou ja. doet mij echt niet tegen. Wetenschappers hebben bewezen dat eigenlijk het zonlicht wat je in de ochtend oploopt, dat dat het beste voor je is. Als je zeg maar de zomertijd zou aanhouden... dan zou het pas om kwart voor tien uh, licht worden. En dan zou je dus over het algemeen te kort licht oplopen... waardoor je dus, ja, net zoals die hele donkere landen... waar ze bijna gaan zonlicht krijgen, die hebben heel veel problemen. Dus in de winter bedoel je dus? Je, nee, als je zeg maar de zomertijd zou vasthouden... Ja. Dan wordt het in de wintertijd wordt het pas om kwart voor tien wordt het licht. Ja. Dan heb je s'avonds wel wat langer licht dan normaal. Maar, maar dan kunnen we het... niet gewoon de wintertijd aanhouden? Ja, dat zou de bedoeling zijn. Ja, dat ja, zou ja. eigenlijk wetenschappelijk het beste voor de mens zijn... om de wintertijd aan te houden. Nou, ja. dan hebben we dat ook weer uit. Uh, maar goed, hebben we nou, want dat is altijd een verwarring... hebben we nou vannacht een uurtje langer of korter? Ja, ja daar kan ik duidelijk nou, over zijn. In het voorjaar doe je de klok vooruit. En in het achterjaar zet je hem achteruit. Oh nee, maar in het najaar steeds oh, je wacht. Het, het wordt weer echt. Yes. Voorjaar vooruit. Ja. En dan heb je heb je ik weer... nou een uurtje langer of korter? Je hebt langer, ja. want langer. Je hebt voorjaar heb oh, je weer overgeslagen. En nu Kijk, krijg je weer extra. Je wilt een uurtje langer. Slapen. Ik, heb, ik heb vanavond een Halloweenfeestje, dus dat wordt lekker lang. Uh, door. Ja, door ja. ja. nou, ja. een lange nou, nice. Zeker. Zeker. Ja. Ja. Is dat okay. nou duidelijk of niet? Ja, ja. Het is duidelijk. Het is duidelijk. Ik heb dus voorjaar... een uurtje langer. en lollig. Toebak leeft. Oké, okay, het is tijd voor de plaat met de gitaar. is helemaal lekker, wakker worden. je. Fiddler hebben de nieuwste idee uit. Oh, het ziet tegen de punk aan. Ik kan het wel waarderen. <laughs> Almost free. Can't you see me? Nee, niet doen. Let see me feel me. So last week, now I need a new thing, new thing, new thing, can I get your name?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 Leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Zie Still give you my love. Don't you cry, wonder why, giving you my trust. I've been gone for such a blame you, if you left me, I've been gone for such a long Vind ik het mooi, hè? Jaren zeventig heel leven, maar dit is gewoon hyper hip, man. Dit is gewoon echt helemaal net uit uh, uh, Elfie, uh, uh, Elfie Templeman. komt uit UK. Oftewel UK. UK. UK. Uh, dat land wat we af gaan duwen, zeg maar. En dat heette Yellow Flowers. Daarvoor nog Fiddler... En ze hebben een nieuw studie, ja, die heet Almost Free. En dat, uh, Can't You See Me, zo heet de single. En Fiddler kende ik nog wel ooit toen mijn zoon begon met uh, het spel um, uh, Grand Theft Auto. Ja, GTA, ja. Uh, en dat hij, zeg maar, dan kon je, zeg maar, op straat lopen in dat spel. En dan hield je een auto en dan trok je die bestuurder uit die wagen van, excuse me. En dan uiteindelijk ging in die auto zitten. En elke auto had dan een autoradio aanstaan. En dan word je soms echt ver verrast door auto. Uh, radio's, dat je denkt, wat, wat staat hier nou op? En op een van die autoradio's stond dit nummer van Fiddler. En toen was ik meteen verkocht en ik denk, dat is mijn band. Even een fragmentje. Dit is zo so goed, dit gewoon. Fiddler en cocaine. Dus zeg maar, Dillinger had ik en cocaine in mijn brain. Nou, dit is de moderne versie daarvan. En dan lekker hard rijden in die wagens. Ik vond het een compleet goed beeld ik gewoon. Ik vind, echt. Uh, ik, ik vind altijd de radioreclames die ze er tussendoor hebben. Ik hou niet van reclames. Nee? Maar in GTA uh, ga dus... ik altijd naar de zender met de meeste reclames de reclames okay. zijn echt geniaal. Zo lekker sarcastisch, zo okay. schoppend tegen, de, tegen het standaard beeld wat we hebben. Yeah. Heerlijk. Ja, het is echt... Het, je, je kan die playlists van die kan je weer downloaden via YouTube. Kan je ze ook weer vinden. Dus ja. dan, dat is wel interessant om te doen om te staan. Goed. En dat allemaal gewoon in een spellen. Gewoon B-zaak. Want je kan ook zelf muziek opzetten. Kan ook. Ik vind er goed over nagedacht. Nou goed. Dus, dus sowieso de games zijn soms echt... Ja, gigantisch ver bezig. Hè. Momenteel, uh, gisteren was het in de Wereld door iemand die speelde een of ander Wild Westen, uh, spel. Uh, Red Dead Redemption. Is ja. van dezelfde markt als GTA. Oké. Okay. Alleen speelt zich eigenlijk is het GTA, maar dan in het Wild West. Je kan ook paarden spelen. Ja. Als je zeg maar, erop zit, hoor je dan ook de hele tijd Country in Western muziek. Elke keer nee. een ander plaatje of niet? niet. Nee, er <laughs> zit weinig Country in Western muziek. Oké. Okay. Maar ik vond het wel opmerkelijk. Dat was dan echt wereldnieuws. Zeg maar een van die paarden <middels> ging scheiden. En dat was er nooit voor gekomen. Nou ja, het, uh, het wereldnieuws, hè, dit? Oh, de, in een ja, spel. Het, yes. spel. Ja. Die, spellen, die spellen worden zo gedetailleerd. Dat, ja. is, dat is het nieuws. Uh, zeg maar, waar je voorheen... Ja, als je tien jaar terugkijkt, heb ja. je een spel... en dan was je al blij als je rechtdoor door een gang kon lopen... Ja. zonder ja. dat je tegen een hoekje a wat per ongeluk fout zat ja, aan ja, goed. En uh... nu gaan ze zo in details door... Ja. En ja, dat is dan inderdaad. Ze gaan nu dus de details van. Nou, een paard heeft ook. Je moet ja. eten. Die moet, die moet, dat ja. gaan ze er allemaal in programmeren. Ja, ja, dus, ja, ja, ja, ja. Dan nou. moeten ze gewoon in gewone films. als vaker doen dat mensen naar de wc moeten. Want uh, ja, het dat zie je ook je niet, nooit. Dat zie je ook nooit. En ja. sommige scènes duren eindeloos lang. En ik zeg, moet hij niet een stukje brood nemen? zeg ik dan vaak tegen mijn zoon. Die ja. dan zo Willem zit zitten kijken. Hoezo? Hij heeft echt heel lang niet gegeten, hè? Ik zat echt heel flauw voor in mijn hoofd. Dan zou ik bijvoorbeeld niet zo'n scènes kunnen doen. En dan kijkt hij aan van. Ja, uh, ja. Nou, gast, uh, ga even wat doen. Gewoon geen fiets maken. Zo zegt hij dan nou tegen me. Maar ja, je zou je zou ook zo moeten gaan praten als in films. Ja. Yeah. Dan Dat je heel netjes wacht tot de ander is uitgesproken. En niet door elkaar heen praten. Dat, echt, wij zijn een goed voorbeeld van. Wij laten ja. ons elkaar ja, op zo'n goed Zo goed, uit, uit, uit. Echt, zo goed niet zijn niet door elkaar heen. Nee, nee, echt nooit. Nooit. nooit. Echt nooit. Ja, goed. Is, uh, nou, het moeite. komt er wel enthousiast uit. Ja, wel hè. <laughs> nooit. Nooit. <laughs> nooit. <laughs> ja. Gewoon. Nou verteld, Wat is het, Roen? Jong, uh, gooit piano op Amsterdam. Centraal Station. Ja, dan heb je de hele clue uh, oh. Oh. weer gegeven. De afgelopen donderdagavond. Ja? Yeah? was er iemand aan het spelen en toen kwam er iemand aan... en die, die vond het blijkbaar niet mooi. Hij heeft gewoon die hele vleugel omgekeeperd, hè? Echt En dan had hij dat gedaan. Dat ging hij weer op een bankje zitten. Daar is hij ook aangehouden. En de woordvoerder van de politie meldt aan nu.nl. Dat de jongen werd ingesloten. Maar hij is donderdagavond uiteindelijk wel weer vrijgelaten. Ah, dit, dit doet me aan een mooi stukje tekst van Paul McCartney. De kracht van muziek is weird, isn't it? Hoe dat kan dat that? doen? Ja, precies. Dat je gewoon kracht krijgt van de muziek. Om yeah. zo'n hele piano om te gooien. Ik vind het wat. Ja, ik ja. vind ja. Het, het ook zonde. Je? Ik vind het namelijk echt zo'n leuk initiatief. Yeah. Ja. Maar het is ook zo van... Uh, de, de, de NS vindt het zelf ook belangrijk dat hij er staat. Ondanks dat niet iedereen de gaaf heeft om een klassiek stuk te spelen. Nee, dat... Maar en waarom je D is niet bekend en dan denk je van ja, ja. maar er staat er inmiddels al een nieuwe piano. Hij is dus gewoon Hij Hij is echt helemaal stuk ook gewoon. Ja, het is, het is gewoon kwetsbaar, het is best wel dun hout. Okay. Als je ja, zo'n grote vleugel, hallo. Ik kan me nog herinneren: dat die, die scène van Laurent Hardy dat het best wel even een, een tip was om die trap op te krijgen met die piano. Ja. Dat, oh, was wel, dat was niet licht hoor. Nee. En als je bij ja. het raam gooit, dan. Uh... ja, ja. ja. Is het is een, een, een harde klank, heb je dat... Nou, apart, zeg. Ja. Ja. Nou ja, Ik heb dat wel altijd een keer willen doen. Gewoon een piano uit het raam willen gooien. Van ja? voor vier hoog. Wel verzorgen dat er niemand onderloopt. Het ja. lijkt me zo lekker. Maar dan zeg je heel hard doen. van onderen En dan... Uh, ja, ja, ik kom heel vaak piano's tegen. Bij kringloopwinkel staat er gewoon altijd eentje. Ja, maar dan ben je toch weer 25 euro van. Zo graag dat ja, het dan ook weer Ja, Maar je moet hem ook je hoog krijgen. Ja, ja je nou. moet wat hebben. Echt, als je iets wilt beleven, moet je gewoon wel tijd investeren. Nou, wij en hebben energie. toen het huis van mijn zus, Die moest leeg, want die zat in een verzorgingstehuis. En yep. toen, toen kregen je de, die piano aan de straatstenen bij en die kwijt. Uiteindelijk is voor, hij uh, voor, voor 5 euro verkocht. Ik kan ja. hem wel halen. Ja, ja oké. Alsjeblieft halen. Het heeft veel meer met dingen. Van eh, gratis op te halen. Maar jezelf zoals grind. Weet je wel? Grint. Oh ja. mijn god, als je zelf grind moet afvoeren. Dit is echt niet te doen. Er staat overal gratis gint. Kom het nu ophalen. Ja, dan moet je de hele tuin moet je nog uh, bij elkaar houden. Neem rekenen. wel alles mee. Ja, oh, mijn god. Dat wordt een paar keer rijden. Nou. Nee, sommige dingen... Als je ze moet kopen, ben je patiënt cent kwijt. Maar als je tweedehands moet... Uh, nou, dan is het vaak gratis. Goed. Ja. Nou, straks de Zandvoortse berichten. We liggen achter op schema. Dus eerst maar even de Ashcroft single. Richard Ashcroft van The Verve is weer eens uh, solo gegaan. En hij heeft een cd uit. Net zo'n rebel. Surprised by the joy, overvallen door het mooie in het leven. Het gebeurt af en toe wel. Sta er voor open. I'm het Ascroft, Natural Rebel. Maar natuurlijk is hij opstandig, zo moet je het vertalen, denk ik. En dit heet Surprise by the Joy... Berichten. Ja, het is weer tijd voor. Het is alweer later dan normaal. Maar we zitten soms ook met missies die we... Ja, dat, dat dingen die, die we moeten zeggen. Die moeten we gewoon delen met de mensheid. Dat is echt helemaal nee, zo. Goed, de speelplaats uh, Lorenzstraat gaat achteruit. Rick uh, Barmentel uh, had geklaagd bij de flat van Lorenz. Er staat, uh, er staat een, uh, nou noem je dat, een speelplaatsje met schommels. Maar twee schommels werken nog, de rest is allemaal stuk. En uiteindelijk uh, het trapveld die ook helemaal overwoekert... Is echt... Ik vind het zo pak net alsof zo'n op batterij gaat. Dus hij werkt niet meer, die schommel. Nee, wat gek. Misschien <laughs> moet je duwen. Ja, ja, en uiteindelijk. En ben je en dan doet het weer hoor. Niet zo zeuren. Maar uiteindelijk is er ook uh, allerlei stukken. St IJzer steken eruit, dus dan kan je verstruikelen. Het is eigenlijk best wel een beetje gevaarlijk om daar rond te hangen. En wat er wel rondhangt, is hangjongeren. En die zijn er s'avonds laat ook nog even brommers aan het spuiten. Weet je wel. Gewoon even lekker daar even, even een kleurtje geven. Dus uiteindelijk handhaven komt er af en toe wel even langs om te kijken of het goed is. Maar niet op de juiste momenten. En uiteindelijk worden de gaten nog wel een beetje gevuld met wat zand wat over is. Ja, ik weet niet of dat de as is van de van de fabriek, weet je wel, van de afvalverwerking. Maar in ieder geval, er wordt weinig aan gedaan en er moet gewoon wat aan gedaan worden. Kom op jongens. Kan maar niet? gaat die politie dan s ochtends vroeg kijken of er hangjongeren zijn of zo? Ja, zoiets. Maar meer ook doen ze ook niet. Er moet gewoon, er moet gewoon weer een beetje meer in het leven worden ingepompt. gepompt. Dat is het. Tot staan er meer voor berichten? Ja, er is een uh, nieuw beleid uh, om het uh, toeristische verhuren van, uh, van je woning. Uh, let dus even op als je uh, je huis verhuurt via Airbnb is namelijk uh, ja, voor vele Zandvoorters en uh, ook het college een uh, doorn in het oog. Dus uh, per 1 januari 2019 uh, zal het verhuren via Airbnb uh, onder strikte regels uh, gaan. Uh, je mag nog maar 60 dagen per kalenderjaar mag je, je huis verhuren. Oké. Okay. Um, dus twee maanden maar. Twee maanden, ja. Je mag, dus als je in een huis woont, mag je daar maar twee maanden verhuren. Ja, maar daarvoor ja. heb ik het huis niet gekocht. Ik heb nee, het, nee, het huis gekocht als nou, Investering in Zandvoort, bij het ja. water. Ik denk, nou ga ik hem flink verhuren, maar dat kan dus niet. Nee, dat mag dus ook niet meer. Want je moet, je moet de. Uh, uh, uh, je moet bewoonbaar. Bewoner, Zo, sorry. Bewoner zijn van het huis. Ja? En je moet de hoofdbewoner zijn. Dus je moet, het moet ook echt jouw hoofdhuisvestiging zijn. Oh, dus je okay. moet er echt. Ja, wonen. Uh, en dan mag je best een kamertje via Airbnb verhuren. Ja, ja. Maar het is niet de bedoeling dat je een huis koopt hier en uh, vervolgens verhuurt uh, om uh, lekker geld te verdienen. Oh, okay. nou, ik ben benieuwd of um, mensen toch creatief worden en toch op uh, een meer. manier. Ja, er, iets is, er is een uitzondering ja? op. De woningen uh, boven de winkels en de horecagelegenheden in het centrum, ja? die uh, mogen nog 120 dagen. Uh, oh, ja, oh, daar worden. krijg je scheef gezicht al van. Ja, ik je snap deze regel ook niet helemaal. Nee, want ja, dat zijn gewoon uh, boven woningen. Maar nee. uh, het is toch wel een voordeel als je dat dus uh, verhuurt in uh, periode van 1 november tot 1 maart. Ja. Want gedurende die periode betaal je maar 50 cent parkeertarief per uur. Ja, ja, okay. In plaats van veel meer. Ja, ja. Dus alleen, alleen, uh, maar wat wil je in die periode hier in Stadvoort doen dan? Een strandwandelen? Strandwandelen, Strand, lekker Is Gisteren, gisteren reed langs de boulevard en die zee die was wel helemaal geweldig. Ja, ja. Met, het scheelt je ook op de stookkosten, want mensen lopen buiten. Ja. Uh, en worden nat geregeld, hoeven niet meer te douchen. Nou, dan heb je ook weer extra rust. Ja, ja, ja, ik snap het allemaal wel. Ja, het, is, uh, het is hartstikke leuk hè, in november op het 1 maart in Nederland, maar ik weet niet, dat zal mij niet zo aanspreken hoor, of op zomer. Nee. Wel, en dan willen makkelijk. ze nog meer. Wacht even. Dan... gaat wel heel erg een keer, hè? Ja. Jeetje. En dan willen ze nog meer definitieve strandtenten, weet je, permanente strandtenten. Ik denk zelf van nou, ik weet niet of het slim is. Hoeveel strandtenten zijn er eigenlijk in Zandvoort? Vijf uh, definitieve, dus uh, permanente. Oh, permanent? En, en, en ja. in totaal? In ja. Zomer, ja. 20, weet je dat? Uh, 26 op het textielstand, volgens mij een stuk of zes op de van dat, dat is heel veel. Dat is ja, maar dat weet, best, je, best je, best weet je, je op... zoveel ja. toeristen komen er niet in de winter. Dus het ja, is gewoon, ja, dan staat je steeds leeg. En uh, die meneer van Plazant, die was vorige week bij uh, Goedemorgen Zandvoort En die zei ook al van, ja... Je, het, risico, het is wel weer fijn dat je niet hoeft op te, op te zetten en af te breken. Want ja? Ja, als je niet van verhuizen houdt, iedere jaar ben je weer de sjaak. Ja, dat is waar. Maar het is wel weer zo, van een paar maanden rust is het helemaal niet verkeerd. hoor. Ja, dat is zeker niet verkeerd. Goed, de andere berichten zijn dat het avond van de KNRM in het Boothuis in Torbeckstraat. En de ruilwinkel had daar wat, die had geld verzameld. Heel veel spullen worden naar de ruilwinkel gebracht. en komt dan, zeg, De opbrengst van de ruilwinkel wordt dan ja, geschonken aan goede doelen. Een van die giften was zelf aan het KNRM. Daar ging 100, eh, 1500 euro naartoe. De branding in de, huis, in de Duinen voor de verhuizing krijgt duizend euro. Om het een beetje aangenamer te maken. Want er waren vorige week al wat klachten over. Dat het feit dat bewoners op de eerste verdieping... alle hopen grond voor een ramen kregen. Dus daar wordt duizend euro al gegeven om ja, activiteiten te bedenken. Dat ze uit het huis gaan, denk ik. En verder ook uh, stichting-clientfonds. Uh, met een of andere kunst, de objecten hadden ze had de ruilwinkel weer gekregen. En dat geld stompen ze dan weer terug bij die stichting-clientfonds. Om weer leuke dingen voor te doen. Ook samen van Pluspunt ik geld gekregen. Dus nou, het is mooi dat geld van die ruilwinkel gewoon weer terugkomt in de maatschappij. En mensen weer een goed gevoel geven. Goed, zullen we het hierbij afsluiten? Of hebben we nog, ja, nog een nee, kort... Prima. Hè, tot zover te berichten. En volgende uur hebben wij nog veel meer voor u klaarstaan. Het is uh, Toebak Leeft op de radio. En uh, afgelopen week is de nieuwe cd van Pieter, Bjorn en John uitgekomen. En daar krijg je toch altijd een glimlach, glim, glimlach van op je gezicht. <laughs> Want well, Darker Days heet, dat is alweer weer opmerkelijk. Dit heet Every Other Night. Nee, nee, nice. Nights, dat is het. Oké, okay, daar ga je meer van horen, want dit is echt mijn muziek, hoor. daar word ik altijd heel blij van. Dus uh, 20 minuten voor, 9, straks meer Zandvoortse berichten, Een van de opmerkste berichten. Ja, dat kan ik, ja sorry, dat kan ik toch even niet laten liggen nog. Wie stopt mee met Pieter Joustra? 1 november uh, gaat hij stoppen. Dat is echt een doorzettertje. Alhoewel, af en hersenen en vark gehad. En nu heeft hij dringend advies gekregen dat hij toch moet stoppen. En nou uh, adviseren uh, ja, heel veel mensen om hem me heen. Stop nou. En hij zegt, ja, ik ga nu echt stoppen. Ja, maar rook is ook gewoon klaar. Gewoon mensen allemaal stoppen. Het, het wordt allemaal veel te duur. 10 euro per pakje. Zo Gewoon. Het is zich zo, ja, is zo cool. geweest? Ja. Maar ik bedoel, echt, ik vind het altijd ook een beetje triest als je dan eerst allerlei dingen moet krijgen. En dan een arts tegen je moet zeggen, ja, je kan beter stoppen. Oh, ja, wat een goed idee. Was Jou, ik helemaal uh, niet opgekomen. Moet dat maar eens een keertje? Nou goed, ik wil niet heel negatief over zijn. Bij Pieter, uh, uh, hartstikke ja, goed dat te je stopt. En ik hoop het bezig om je heen. blijft motiveren dat je ook dat discreet laat liggen. Ik, ik hoop ook echt dat, dat het hem lukt. Ja, dat, uh, ik bedoel, zeker. het is zo uh, ja, klaar, dat stomme rook. En het is gewoon ontzettend slecht voor de gezondheid. Jezus, open deur dit ook gewoon. Uh, jezus, nou, andere berichten die we ons, uh, nou, ons uh, uh, uh, stuk kunnen melden. Ik heb ja? een positief berichtje. Een technisch berichtje. Ja? Uh, er is namelijk een nieuwe armband ontwikkeld. ja die je s'nachts kan dragen. Ja, Ik, wat heb je nou aan een ja. armband die je s'nachts kan dragen? Deze armband, uh, er zitten sensoren in... Voor mensen met epileptische aanvallen. Oh ja, ik zag het gisteren. En uh, die kunnen um, de, uh, een epileptische aanval kunnen ze voorspellen. Ja? Tenminste, op het moment dat je hem hebt, kunnen ze zeggen: Oké, okay, je hebt hem. Ja? En dan sturen ze een signaal naar de hulpdiensten. Ja? En dat uh, zou uh, kunnen voorkomen dat uh, in heel veel gevallen mensen overlijden tijdens een uh, epileptische aanval, s'nachts. Ik vind het een uh, goed bandje, zeg ik. Ik uh, zeker. Ja. Het interessante vond ik dan wel weer aan het onderzoek. Ze hebben hem getest ja? onder. Uh, um, uh, 28 epileptische uh, patiënten met een verstandelijke beperking. Ja. Yeah. Uh, en uh, daarvan is 85% van de aanvallen. is ook daadwerkelijk door het apparaat opgepakt. Dus 85, is, 85%. Dus hij is nog steeds. Het is niet zo van. als je dat ding om hebt. weet je zeker dat je dat het nee. goed gaat. Nee. Maar het is uh, een heel stuk beter dan alle apparatuur die ze nu hebben. En het is een lekker. Compact bandje wat je om kan doen. Ik vind het een uh, goed ding. Ik, uh, ik uh, ben benieuwd of mijn cliënt, ik heb ook een aantal met uh, epileptische aanvallen, of die hem ook uh, gaan gebruiken. Ja. Uh, uh, ja, sommige hebben gewoon echt camera's op zich gericht. Als ze 's nachts in bed liggen, liggen ze in een soort soort vogelnestje noemen ze dat. dan afgesloten, dus de camera's op en die, uh, die, die gaan hun uh, ja, monitoren, kijken wat er gebeurt met ze. Ja, maar nou, wel goed. We hebben ooit, uh, nou, ooit we, hadden, we hebben een cliënt in een rolstoel. Op een gegeven moment is het dan zo druk op de groep. Zo gezellig dat je zie je langs die persoon zo een beetje verkrampen. Je, oh, even stoppen nu jongens. Even rustig. Even stil. Anders dan krijgt ze een... Zij uh... is de zogenaamde kanarie in de mijn. Ja, precies. Volgens mij is het de te druk op de groep. Het moet minder gezellig. zijn. zien van hem. Ja. Ja. Ja. Je ziet ik, dat een uh, klein beetje begint te trekken. Ik heb nog een speciaal berichtje voor Pieter. Want daar ja? had je het net over. Ja? Dit is een spreuk van uh, uh, Cheryl Richardson. En die zegt: Dit is echt, ik vind hem zo mooi. Ja, vertel But Life sends us messages all the time. And when we don't hear the message, we get a lesson. If you don't learn the lesson, then we get a problem. And if you don't handle the problem, we get a full-blown crisis. Oftewel, get the message. Je moet niet roken. Jezus. Vind ja. je wie mooi? Ah, het is echt, mensen proberen je altijd te overtuigen hè, met, met je ideeën. En, of meen, ja, en dat heel vaak komt het niet aan. Er komt zo'n klein stukje aan gewoon. Ja. En nou, het moet ik, ik, allemaal ik, net ik, op zijn ik, plek ik, vallen. Hè. Ik, bij het woord message viel ik af. Ja. Dat, nee, nee, nee, ik heb het wel meegekregen. Ja, iedereen probeert alles uh, je te vertellen hoe het moet. En, ja. en je neemt het niet aan tot het echt moment daar is. En dan neem je het wel aan. Ja. Is het dan al te laat of is het nog net op tijd? Nou, dat hoop je dan maar. Dat hoop je dan altijd maar weer. Goed, uh, ik was gisteren echt het zware onderindring. de staat. Ik dacht dat ze echt helemaal uh, uh, uh, uh, vertrokken waren. Maar ze hebben een nieuwe serie, het heet Bubblegum. Het is een beetje een vage plaat, maar eigenlijk moet je ook de clip bij zien. Ik heb echt wel drie, vier keer zitten kijken. Vooral op de break in het midden is zo mega vet. Echt, dat moet je gewoon eens gaan bekijken. De staat, Bubblegum, Kitty Kitty. al goed, dit. die overgang, die break. wordt Langzaam wordt het echt symfonische rock bijna gewoon. De staat, nieuwste D, aanradertje, bubblegum, kitty kitty. En zeker de clip. Ze hebben de personen, de, de bemanning zeg maar, van de staat hebben ze nou, volgens mij met de animatie wel nou, verhonderdvoudigd. En die hebben ze tegen elkaar laten strijden en rennen tegen elkaar aan en die echt apart geheel dit allemaal er staat. Goed, het is dus, zaterdagmorgen. Dus welkom! Vandaag een groot stuk in de Telegraaf te lezen. Je leven wagen voor de mooiste selfies gebeurt steeds vaker. Gisteren, fatale val van een man en een vrouw... bij de klif van de Amerikaanse natuurgebied, uh, Yoshi-meid. Uh, die, ja, die waren daar foto's aan het maken. En het moet steeds heftiger, hè? Want mensen vonden het vroeger wel leuk dat je foto maakte... gewoon bij, op, op zeg maar, gewoon een klif. Dat je denkt, oh, best leuk, op ben je daar geweest? Maar tegenwoordig is het veel leuker, zeg maar, als je dan een sprongetje maak, Dat je net lijkt of het zweeft. Of dat je springt op die klif. Ja, als je dan niet helemaal goed terechtkomt. Of je evenwicht verliest. Dan, ja, dan ga je naar beneden. En meerdere mensen hebben dat gedaan. Hè. Bijvoorbeeld sommige echtparen. Die daar dan staan en uh, foto's willen maken. Uh, er is één voorbeeld van een... Uh, echt baan met kinderen. En die, hebben gewoon, die kinderen hebben gewoon die twee ouders zo naar beneden zien vallen. omdat ze even een wilde foto wilden maken. Dat gaat echt heel ver. Ja, ik volg een, een, een paar gasten op Instagram. Ja. En die. Uh, dat zijn Urban Explorers. In Amerika heb je heel veel gebouwen die uh, leeg staan... en ook niks mee gedaan wordt. Uh, en die gasten gaan dan gewoon uh, op onderzoek uit uh, in, uh, in die gebouwen uh, of in metrotunnels. Maar klimmen ook gewoon uh, rustig uh, een kraan op uh, en maken dan even een foto op, bovenop uh, uh, de kraan. Ja, het, het hangen die ook zeg maar een, een nee, aan ene hand aan zo'n balk? Nee, dat, dat, dat doen ze doen niet. Nee, dat, dat, maar dat vind ik, op de einde of andere eind dan denk ik weer, ja waarom dat? Weet je, dat, uh, ik snap Omdat dat Omdat je... dat kan, niet zoals het moet. Ah, ja, precies. Ik wil, ik wil likes. YOLO. Ik, ik wil likes. Ik wil likes graag. Heb ik nog geen likes? Oh, zie mij. Ja, zie mij. Ik ben, ben echt heel belangrijk. Ja, nou, als je dus niet gezien wordt, dan besta je eigenlijk niet, hè? Ja, wat is dat gewoon? Mensen zijn verslaafd aan likes. Dit lijkt ook echt wel. Likes? Ook wel um, echt helemaal uit de hand te lopen. Er zijn echt heel veel slachtoffers. Gewoon door die stomme foto's, door die stomme selfies gewoon. Weet je, denkt, Dat kan er niet waar zijn. Er komen nu gewoon borden ook, hè? Speciale borden. Het worden op dat soort plekken geplaatst. Borden selfies te maken. Dat doen ja. ze juist. Ja! En daardoor, ja, het is echt... En dan ga je, dan ga je dus een foto maken. Dan is de uitdaging om een selfie te maken... die gevaarlijk is, waar ook de bord op staat. Ja, waar ook mensen naar beneden zijn gevallen. En dan met dat bord erbij... maak je toen nog een extreme selfie. Of een selfie nou, maken ik... wel mensen naar beneden vallen. Dat is die anderen, dan ben je echt op tijd. Oh, ik kan juist... Uh... Dan moet je mensen offeren, bijna, zeg maar. Ja, ja. Uh -huh. Ik heb juist meestal het, het tegenovergestelde... dat ik dan thuis kom en dan foto's kijk... en dan denk en wie was ik daar eigenlijk? Want uh, ja, dat ik zie dat allemaal is mooie druk. foto's, maar... Ik zie er niemand op staan. Dat, nee. Uh... Oh, oké. Okay. Okay. Nou ja, goed. Het is, het is wel een serieus probleem wat moet worden aangepakt. Uh, ja, het is een, het, en iedereen doet het ook, hè? Niet alleen maar gewoon uh, stomme mensen, maar ook mensen in uniforms. Uh, noem het allemaal maar op. Echt, mensen die echt. Niet alleen stommer maar alleen ook stommers, de anderen. Ja, ook mensen die met een beetje verstand. die denken: van, ja, ik moet toch even laten zien dat ik er geweest ben. Ja, dat ja. geloven mensen me niet. Ja, nou Ik had toch een bonnetje laten zien? Een intree? Entree? Ja, bewaaien jij die dan? Ja, vaak, ja, in het plakboek? Ah. In het plakboek, ja. Ah, ja kaartjes, okay. weet je wat? Ik, ik ben bij het concert geweest. Kijk maar, heb je geen fragment? Hé, nee. ja. <kijs> ik heb geen fragment. Nee. Ja. Maar dat is toch superleuk? Dan kan degene achter jou, via jouw scherm, jouw scherm het concert zien. Ja, ik vind het altijd zo kneuterig. Dan staan mensen allemaal met die televisie... Of televisiescherm, met een telefoon staan ze iets te filmen. En dan staan ze naar het scherm te kijken. Ja, ik weet het niet. Toch ja. mij zit je er niet in het moment. Maar ben je bezig, oh ja, kan ik straks thuis nog een keer kijken? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel een filmpje gemaakt, hoor, Toen ik naar ja? Ilo was. Ja, ja. Nou ja goed. Ja, en daardoor kan ik weer het beleven. Dat is ook ja. waar. En, en, dan, en dan zit je thuis en dan denk je... Jeetje, die geluidskwaliteit was wel heel slecht. Ja. ja. Maar dit was daar zelf heel goed, hoor. Ja, dat is altijd zo. Wauw, dat is echt heel leuk. Goed. Jij zit met de roofkunst nog... Uh... Ja. ja. Het schijnt dat vier Nederlandse musea... die willen hun roofkunst aan rechtmatige eigenaren aanbieden. Ik vraag ja. me af of ze er wat voor gaan vragen. Nou, dat vond ik Wie dat je hard, aan? Ja. Dat is aanbod, you can't refuse. Maar. Uh, ja, de, de, de musea voelen zich ongemakkelijk over de koloniale roofkunst in hun collectie. En het is nog niet duidelijk om hoeveel voorwerpen het gaat... maar er zijn 139 uh, objecten uit het voormalige koninkrijk Benin. Dat is een uh, gebied in het huidige Nigeria. En Het is heel uh, goed mogelijk dat de groot deel daarvan... tijdens een strafexpeditie in 1897 is geroofd. Dus ja, het, het is niet zeker altijd of het roofkunst is. En uh, de objecten kunnen dus wel via legale wijze zijn verkregen... Maar ja, de, de, de rechtmatige eigenaren hebben eigenlijk geen poten op te staan... maar het gaat over moraliteit en ethiek. Ja. Dus ik ben benieuwd, want uh, het is dan misschien... dan gaan ze eerst een tentoonstelling doen van... deze dingen hebben wij via roofkunst, of via roof... Uh, dit is roofkunst, krijgen waarschijnlijk eerst een, een, ah, ja, uh, uh, uh, een tentoonstelling... en daarna gaat het terug naar de eigenaar. Ja, ah, dit al. is gewoon een mooie manier om te zeggen van... goh, we geven hun gewoon een beetje geld uh, om die kunst bij ons te laten hangen. Oh ja, en dan, dat uh, kan ook, ja. ja Dat zou kunnen. Maar het is wel goede reclame, toch? Ja. Ja. Ja, het is sowieso... Ja, nee, ja, het is ik, wel... vind het, ik vind het lastig. Ja, je, je kan het niet bewijzen dat het van hun is. Nee? Misschien hebben, ze, hebben kooplieden dat wel gewoon daar gekocht. Ja. Voor, uh, voor een takje. Uh, ja, moet je dan... Uh, uh, ja. is, is het ook niet een beetje klaar met het museum? Hè? Nee. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. je kan er wel van, van leren wat er allemaal is op de wereld. Okay. Als jij alleen maar in Amsterdam woont en je komt nooit verder dan... Nee. dan weet je helemaal niet wat, wat je allemaal mist. Nee, dat is waar. Ik heb, ik heb dan meer iets met de designersbeurs. Het momentel in Amsterdam, het laatste weekend geloof ik. Oké, okay, daar ga dan, jij als, heen. Als, eh, ben je al geweest? Nee, nog niet. Maar ik hoor steeds meer mensen dat Ik denk, eigenlijk moet ik er ook gewoon naartoe. Weet ga je wel. dan. Ja, ga dan gewoon. Kom van je krent ja, af ja, en ga gewoon. wat doen. Uit mijn comfortzone moet ik eruit vandaan. Ja. Maar dan zie je gewoon die nieuwe designers. Dus denk je, jezus, dat is ook bijna gewoon kunst in combinatie met vooruitgang, weet je wel. En met handigheid, met meubilair en zo. Ja, dat ook maar je kan nog op zitten ook op die kunst. En snow. Nou, daar bijvoorbeeld. Ja. Eh, dan moet je bewegen, anders val je om. Dat soort dingen allemaal. Ja. Je bent ja. wel. Uh, ga. ga heen. Oh, morgen. Nou, uh, goed, straks meer. Eerst... Oh ja, ik moet even denken wat voor muziek we altijd uh, op het playlistje hebben staan. Ik zie het hier al. Take good care of the river verletst. Van de wat? I can't get a hold of all the rules, Playing games with my hair. My love said, It's okay, cause I do it so well I'm in my 20s, living reckless So turn the hourglass over and let's It's a brand new world, I got a brand new heart And every day I make a brand new start I'm in my 20s, not in a hurry I got a bulletproof chest so you can hurt me It's a brand new world, I got a brand new heart And every day I get a brand new start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 ga zorgen. All my friends take care of me. De revivalist. De revivalist. Ja, kan? dat is echt moeilijk. Dat wordt niks. Goed. Het, uh, bijna weer 9 uur straks. Na 9 uur natuurlijk een stukje geschiedenis. Ja, goedemorgen. Doe een hele goede morgen. Ja, Doe het dus do do gedurende maar weer dicht. Ja, Moest er niet te zien. Uh, ja, ik zat gisteren even de wereldrijd door te kijken. En het is altijd leuk als uh, weet je, uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, toch een gast te krijgen... dat je denkt van, hé, uh, waar komt dat nou vandaan? Hij maakt het dus nogal druk over het feit dat... Uh, of jongelui niet te veel aan een mobieltje vastgekluisterd zit... en eigenlijk verslaafd zijn en alles doen we via dat mobieltje. Dus hij had wat jongelui uitgenodigd met de ouders, zo schattig hè, om je kind dan op de televisie te zien. En die gaat dan heel wijs praten over haar mobielgebruik. En Mathijs probeerde dan heel veel interesse in te tonen... van hoe werkt het dan allemaal zoiets... En van die wijsneuzen leggen dan uit. Ja, het is een soort zakelijk gebruik, weet je wel. Het is echt uh, bla, bla, bla. En ik moet er altijd dingen bij houden. En via school krijg ik ook altijd mailtjes. Als ik dan geen telefoon zou gebruiken. Oh, ik vond het echt van die stelletje wijsneuzen. En denk ik, bluh. en dan die ouders op de tribune ook zo een beetje lachen op de achtergrond. Ze weet echt wel wat ze doen, hoor, op een mobiel. Ik vond het echt, denk, ah, ik, denk ik denk nog steeds wel dat het een probleem is. Ook het ja, algemeen. Ja, ik, volgens mij ook hoor. Als ik naar wat? mijn kinderen krijg, ik krijg ze bijna ook niet van het telefoontje af. En als ik zo met je meekijk, denk ik, denk ik, nou, voor mij gaan ze met dat soort informatie nog niet de wereld redden. Ik zie nog geen tweede boy on slot erin, zeg maar. Dat zie ik nog niet. Tweede wat? Een tweede boy on slot. Oh, okay. Die van plastic. Oh, Oké. Okay. Ja, nee, nee, ik okay. niet meer. Nou, ik vond het een hoop bla bla. En ik snap ook niet waarvoor Matthijs van Nieuwkerk die mensen had uitgenodigd. En maar dat vroeger vraag ik me de laatste tijd sowieso wel meer af wat voor mensen er allemaal in de wereld draait door, aanschuiven. Ja, maar. Wat is je dit? je, je, gisteren je bent nu boven de vijftig. Ja? Je snapt het allemaal niet meer. Nee, nee het is allemaal. Het is, uh, uh, je bent de doelgroep niet meer. Nee, dat is het misschien ook, maar ik bedoel, dat de opposite. De, de zangen van de opposite. Omroep, omroep Max. Ja, dat dan moet ik is, naar kijken. Maar uh, heb jij de man in nood gezien van Willem de Bruyne, dus zeg maar? Dat is de zanger van de opposite. Die uiteindelijk opposite is een paar jaar geleden gestopt, geloof ik. Is het van acht jaar geleden of zo. De andere man had er geen zin meer in. En toen kwam hij in een drama terecht. In een zwart gat. En heel moeilijk had hij het. En dat ging maar door. Het duurde echt wel twintig minuten lang. Zat hij daar zijn leed te verkondigen? In in de wereld rijdt door. Oh, en dan had hij de CD overgemaakt. En toen hoorde ik de CD. Want die hele clip werd ook gewoon getoond. En toen dacht ik: Dag, mijn allermooiste kleuren. Is dit Marco Borsato? Dacht ik. Neem mij mee. Ik, oh nee, dat is die rapper van de Opposite. Die het moeilijk heeft. Ik vond het echt zo... Ik zou het ook moeilijk hebben als ik ja, sluit muziek maakte. Kot, gewoon nee. Matthijs, get a grip. Nodig weer wat interessante mensen uit. Dat en is dit is wel de reden waarom ik geen heb. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...